Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Akkoord over Griekse overgangsregering lijkt dichtbij. COA gaf miljoenen uit aan externe medewerkers. En opnieuw zegen voor Pien Kulstra op enke afstanden.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 Papandreou vocht vrijdag nog voor zijn politieke leven in het parlement... en kreeg een nipte meerderheid achter zich. Maar oppositieleider Samaras eiste vandaag opnieuw het aftreden van de premier... omdat hij elke oplossing voor de crisis in de weg zou staan. De Griekse partijen praten over de vorming van een regering van nationale eenheid. Die moet het akkoord over het Europese noodpakket door het parlement loodsen... en het land besturen tot de verkiezingen over vier maanden. Economen binnen het Internationaal Monetair Fonds wisten al ruim twee jaar geleden dat Griekenland praktisch failliet was. Maar onder druk van Griekse functionarissen kwamen hun waarschuwingen niet in een officieel IMF-rapport te staan. Dat de New York Times op basis van een reconstructie. In 2009 schreef de Nederlandse IMF-econoom Bob Tra alarmerende nota's over de problemen in Griekenland. Hij waarschuwde ook dat die rampzalige gevolgen zouden kunnen hebben voor de rest van Europa.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 In Haarlem zijn vier jongeren aangehouden die politieagenten zouden hebben bedreigd. Gisteravond werd een grote groep jongeren op de Grote Markt agressief en beledigend tegen politiemensen. De commotie ontstond toen een jongen van 16 twee politiemensen in Burger herkende als agenten. Volgens de politie werd de situatie zo bedreigend dat er extra politieeenheden werden opgeroepen en dat het nodige geweld werd gebruikt. De 16-jarige jongen werd direct aangehouden. De andere drie verdachten van 18 en 19 werden vanochtend van hun bed gelicht en gearresteerd.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 Langs de A9 tussen Heemskerk en Uitgeest is een auto tegen een pompstation gebotst. De twee inzittenden raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een klant van de winkel bij het tankstation raakte licht gewond... toen hij werd geraakt door een gelanceerde prullenbak. Ook de pui van de winkel is beschadigd. Het benzinestation langs de A9 is gesloten. In de Eredivisie hebben AZ en Twente thuis geen fout gemaakt. Koploper AZ won met 3-0 van Ado Den Haag. Twente was met 4-0 te sterk voor de graafschap. AZ houdt daardoor zes punten voorsprong op Twente. De achterstand van Ajax op de Alkmaarders is inmiddels 11 punten. Ajax verloor vanmiddag in een doelpuntenfestijn met 6-4 bij FC Utrecht. De laatste wedstrijd van dit weekend, PSW tegen Herakles, is nog bezig. Schaatster Pien Kulstra is een dag na haar verrassende zege op de 3 kilometer... ook op de 5 kilometer Nederlands kampioen geworden. Op haar achttiende verjaardag reed ze 7-12-55... Dat was 23 seconden onder haar persoonlijk record. Tweede werd Karlijn achterreekte. Het brons was voor Anouk van der Weijden. Eerder op de dag ging de nationale titel op de 1500 meter naar Irene Wust. Bij de mannen werd de 1500 meter gewonnen door Stefan Groothuis. Het weer. Vanavond langzaam toenemende bewolking. Morgen bewolking en weinig zon blijft waarschijnlijk overal droog. S'middags wordt het 11 tot 13 graden. Dinsdag stapelwolk en zonnige periode en 12 graden. De dagen daarna weinig verandering. ANWB-verkeersinformatie. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Bosch. Tussen knooppunt Heide en knooppunt De Hoog staat 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A12, Arnhem-Utrecht. Tussen Maarsberg en Driebergen, dat komt door werkzaamheden. En op de A20, vanuit Gouda naar Hoek van Holland, is er weer een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt plein en Krooswijk is de weg afgesloten... A27 Breda-Gorkum, daar staat tussen Oosterhout en Geertruidenberg 3 kilometer. En op de A27 bij Utrecht richting Almere voor Knopend Rijnzweert 4 kilometer door werkzaamheden. A44 in de richting van Den Haag, daar loopt het vast bij Wassenaar 3 kilometer. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis. Dat doen we met een slim energienet. En dan is er veel mogelijk.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 7 minuten over 5, laatste uur van langs de lijn op deze zondag. Begint natuurlijk in Eindhoven. We eh, verlieten PSV Herakles. Bij een 0-1 stand. Nog iets gebeurt, Evert? Nou, dat mag je wel zeggen. Geen doelpunt. Het is nog altijd 0-1. Er is namelijk een strafschop geweest in het voordeel van PSV. En die werd door Wijnaldum gemist. Met andere woorden, pas weer. Ranselde die bal uit de hoek. Maar de aanleiding tot die strafschop was zeer bijzonder. Een duel tussen Mertens en Breukers. En het was Mertens die een fopduik plaatste. En scheidsrechter de Kuipers trapte daarin. En die gaf werkelijk een belachelijke penalty aan PSV. Je kon iedereen in het stadion hier ook horen lachen... Stond die scheidsrechter nou onder druk? Is hij bang om iets tegen PSV te doen? Na de hele affaire rond Kevin Blom en Kevin Strootman. Terwijl PSV er nu even uit is met Matafs. Maar die loopt op tegen Rienstra. En dan krijgt PSV een vrije trap op de rand van het strafgebied. Ik vraag me af of Kuipers dat allemaal toch heeft meegewogen in zijn oordeel. Want het was een strafschop. Nou ja, het leek werkelijk nergens op. Het was een, een, een eerdere gele kaart voor, voor Dries Mertens dan een penalty. En dus zegevierde de gerechtigheid. Wijnaldum schoot die penalty. Die niet eens zo slecht in. Maar pas weer hem uit de hoek. En zo leidt Heracles hier in Eindhoven. Dus nog altijd met 1 tegen 0 in de 37e minuut. En krijgt PSV nu een vrije trap. Aan de rechterkant van het strafgebied Is het Mertens die van links is overgekomen. Die speelt die bal dan heel slim naar Balma En die tikte hem ook wel in de richting van het doel. Maar Pasveer had het allemaal in de smiezen. En houdt die bal dus tegen. Die bal die nu terecht is gekomen bij Douglas. Douglas opgejaagd door Willems. Halverwege de eigen helft. De helft dus van Heracles is dus het Douglas. Die nu dueleert. En die de bal via Jetro Willems, de jongen linksachter van PSV over de zijlijn ziet gaan. En zo mag Herakles gaan ingooien. En dat doet Tim Breukers, de man die, die, ook, die dus de penalty veroorzaakte. De penalty dus, die dus geen strafschop was. En die ook geen gele kaart kreeg. En dus uh, is dat allerlei reden om na afloop van deze wedstrijd uh, na te gaan praten... met uh, scheidsrechter Kuipers over het hoe en waarom. En dan is er nu een duel waarbij Bauma een gele kaart krijgt. Een gele kaart die eerder ook al ten deel viel aan Rienstra. Namens Herakles heel vroeg in de wedstrijd. En ook Engelaar is op de de Maar de stand is nog altijd in het voordeel van de ploeg uit Almelo, Herakles. Dus 0-1 is het hier. Nou, vier ritten op de 10 kilometer was de snelste tijd voor Sven Kramer. Maar blijft dat zo, Bas? Nee, die tijd gaat eraan. En Jorrit Bergsma, de Nederlands kampioen sinds vrijdag op de 5 kilometer... is bezig om die tijd flink te verbeteren. 30-7 in het afgelopen rondje. Het is een prachtig schema. Als je kijkt naar het schema van die marathonrijder... begonnen rondetijden 31-er. en eigenlijk sindsdien bijna alleen maar naar beneden. Een paar keer klein weer een beetje omhoog. Maar het is echt een prachtig schema hoe die Jorrit Bergsma rondrijdt. Het is dus een marathonrijder uit die bandploeg van Jillet Adema. Bob de Vries is dat trouwens ook, de tegenstander van Jorrit Bergsma. De Vries vorig seizoen tweede bij het WK op de 10 kilometer. Maar hij komt er niet aan te pas. Hij rijdt echt een halve baan achter zijn ploeggenoot, achter Jorrit Bergsma. Die 10,5 seconden sneller is dan het schema van Sven Kramer. En die kwam dus uit op een tijd van 13 minuten, 9 seconden en 96 honderdste. Dat betekent dus ook automatisch is dat Jorrit Bergsma bezig is om een gigantisch dik persoonlijk record te rijden. Het zou wel eens rond de 12.55 kunnen gaan uitkomen. Als hij dat voor elkaar krijgt, zegt dan rijdt hij 16 seconden van zijn PR af. Daar komt hij weer aan, de arm op de rug. Het ziet er technisch allemaal nog best redelijk uit... terwijl de 10 kilometer toch al tot de 8800 meter genaderd is. Tuurlijk, het gezicht begint langzaam maar zeker een beetje rood... en een beetje paarsig aan te lopen. De verzuring komt natuurlijk in de benen. Maar Bergsma houdt het ritme vast houdt het tempo er goed in. En dat kunnen we toch wel veel minder zeggen, niet zeggen van Bob de Vries, die nu ook door is gekomen langs die 8800 meter en echt een, een volledig paars gezicht heeft. Hij wordt dus uh, finaal zoek gereden door die Jorrit Bergsma. Daar komt Jorrit Bergsma, de oud-Nederlands kampioen op natuurreis weer aan. Twee ronden heeft hij nog af te leggen. 9,5 seconden is hij nog altijd sneller dan Sven Kramer. Dat schema loopt nu wel weer ietsje omhoog. Die verzuring hakte nu beter in de afgelopen ronde. Verloor die 16e van een seconde ten opzichte van Kramer. Maar ja, hij heeft 9,5 seconden als buffer heeft hij over. Dus hij is gewoon die snelste tijd uh, dik en dik aan het neerzetten. En Kramer die had dat al uh, aangekondigd in de catacombe in de afgelopen pauze. Toen zei hij al wel, ik vraag me eerlijk gezegd af of deze tijd genoeg is voor een medaille. Nou, de gouden medaille wordt het sowieso niet. Want Jorrit Bergsma is de laatste ronde ingegaan. 31-1, weet de rondetijd weer naar beneden te drukken. Goed door die bocht heen, het een beetje de kruising op. Maar netjes binnen de lijnen. Jillet Anema die coacht hem voor de laatste keer. En dan is Jorrit Bergsma onderweg naar de laatste buitenbocht. Daarna het laatste rechterstuk. En gaan we een dik persoonlijk record zien van deze Bergsma. Het publiek gaat weer staan. En terecht voor hij derde in 13-11. Nu gaat hij de snelste tijd neerzetten. En misschien uiteindelijk wel de winnende. 13-0-0, 45. Net niet binnen de 13 minuten. Maar wel met 11 seconden een persoonlijk record van deze Jorrit Bergsma. Die is na dat scorebord kijkt. En dan ziet staan dat Kramer min 9,51. Zoveel was hij sneller dan Sven Kramer. Bob de Vries ook binnen. Maar de 13, 15, 38 brengt hem niet verder dan de vijfde tijd. Als er nog één rit komt. En in die rit Bob de Jong, de titelverdediger. En de wereldkampioen tegen Wouter Oldeheuvel. Maar de limiet is nu scherp hoor. Voor de titel 13, 0, 0 45. Zou best wel eens Jorrit Bergsma zijn tweede titel kunnen gaan opleveren. is een van die vele juryleden die zelf vroeger ook nog gezongen heeft. Jurnika was, hey, was, dat was, was een enorme vroeger, hit. Was dit ja, weekend was het met Ursem uh, ja, Fire. is he. nog steeds voor bij Psv. Dat is toch verrassend even. Dat is verrassend, maar niet als je het spelbeeld ziet. Het is nog altijd dus 0-1 de stand, hoewel Heracles daar even op het middenveld de bal kwijtraakte met Duarte. Maar Heracles, ja, het is gewoon een degelijke ploeg, een, een goed elftal. Het is ingespeeld, ik zei het al eerder. Het is een ploeg die vrijwel altijd in dezelfde samenstelling speelt. Alleen nu is Armenteros bijvoorbeeld geschorst. En dan speelt daar Daryl Douglas, maar die heeft ook al zoveel ervaring. Die heeft 200 wedstrijden gespeeld in de betaalde voetbal. Dat is dus ook geen enkel probleem. We zitten in de laatste seconden van de eerste helft. Paas naar Mertens. Mertens paast op zijn beurt naar Willems. De linksachter. Die speelt dan Bauma aan. Op de helft nu van Herakles. Maar dan mislukte de paas van Bauma totaal. En besluit schijst van de Kuipers er geen, geen tijd bij te trekken in de eerste helft. Na exact 45 minuten fluit hij af. En het fluitconcert vanaf de tribunes. Dat spreekt Boekdelen. Want hun PSV staat hier achter tegen Herakles. met 1-0. Door die goal van Antoine van der Linden. We gaan we weer schaatsen, Sebastian Timmerman. Ja, die, die marathonrijders, dat doet ons toch eigenlijk altijd wel deugd een beetje als neutrale. mensen <tie> hebben ze gisteren ook nog marathonnetje tussendoor gereden? Nee, Gewoon. nee, hebben zwak, we dit weekend, of niet? Zwak, Nee, zwak, nee, Ja, zwak <tie> vond ik ook zwak, hoor. Nee, hebben ze niet gedaan. Tenminste, niet Bergsma <tie> en, uh, en Bob de Vries, wel Arjan Struetega, die uh, vrijdag uh, tegenviel een beetje op de vijf kilometer, vond hij zelf ook, en vandaag niet rijdt op de team. Die heeft wel gereden en won ook gisteren voor de eerste keer dit seizoen. In Eindhoven was die marathon. Maar Bergsma en Bob de Vries hebben die marathon uh, laten schieten. Bob de Jong trouwens ook. En uh, Bob de Jong is nu in de baan. Nou ja, Bergsma heeft in de rit hiervoor laten zien uh, uh, waar dat toe kan leiden als je toch zo'n uur en dan zo'n marathon laat schieten. En hij zwaait en hij doet uitgebreid naar het publiek geen fluitconcert hier in Tijalf. Daar wordt gewoon netjes geklapt voor iedereen of het nou meevalt of dat het een keertje tegenvalt. Terwijl uh, Bob de Jong helemaal niet tegenvalt hoor. Want hij is onderweg richting de 3600 meter. Dus we zitten nog wel in het begin van de 10 kilometer. Maar hij rijdt ja, zo'n beetje op de tijd zeg maar, van de Jorrit Bergsma. Bij deze doorkomst bijvoorbeeld, na die 3600 meter... Had Bergsma 4'43. En de jong zit daar ietsje binnen. 442-41. 16 Zestiende van een seconde is het verschil tussen zijn ploeggenoot en hem. Daar een aantal meter achteraan rijdt Wouter Oldeheuvel. En een aantal meter is inmiddels toch al opgelopen... ...naar een meter of 50 op de baan. Dus dat verschil wordt vrij snel groter in het nadeel van de TVM'er... Afgelopen vrijdag is dus ze ook tegen elkaar. Toen vond Bob de Jong dat hij wat te weinig tegenstand kreeg... van Wouter Holde had op meer tegenstand groot. Nou, voorlopig moet Bob de Jong het ook alleen doen. Na de 4 kilometer heeft hij nog steeds die 16e voorsprong op Jorrit Bergsma. AZ wist al dat het koploper zou blijven... want de voorsprong op PSV in Twente was 6 punten. Maar het is toch altijd een vraag. ADO kan altijd lastig zijn, maar het was helemaal niet lastig. Het was 3-0 na een 1-0 ruststand. En dat was voor Andy Houtkamp een reden om na te praten... met de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek. Wat zegt de trainer nog naar zo'n masterclass? Nee, alleen maar felicitaties. Jongens complimenteren. En uh, veel succes wensen komende week, want er zijn er weer veel die weggaan. En dan hoop je maar dat ze uh, heel huis weer terugkomen. Heb je ook zo genoten? Ja, bij, bij vlagen wel. Dan heb je daar, dan, dan, dan, dan, zeker toen het 2-3-0 werd, dan, dan heb je daar weer meer tijd voor, want dan is de drukte wat af. Want dan denk je van ja, nou, nou gaat dat niet meer gebeuren. Bij 1-0 heb je toch wel zoiets van. Uh, maak nou die tweede, hè, want dan, uh, dan neem je afstand. En uh, bij een hoekschop of een cornerbal kan hij er zo een keer invliegen... terwijl we wel heel goed controle hadden hoor, en heel dominant waren. Maar ik zei al, uh, het is voetbal en uh, dat soort dingen kunnen gebeuren. Dus ik was uh, wel blij na 2 uh, en zeker de 3-0. En ook de wijze waarop we de dingen doen. Hè, want dan, krijg je ook, dan, dan verdien je ook de 2 en 3-0. Want ja, we gaan gewoon door uh, waar we geëindigd zijn in de eerste helft. En de tweede helft houden we de druk erop. En dat hebben we eigenlijk tot de laatste niet gedaan, terwijl het bestond al 3-0. Je zoekt altijd uh, als commentator naar woorden die een ploeg typeren. Ik, ik kwam vaak op uh, gedisciplineerd en gedoseerd uit. Oké. Okay. Ben je het daarmee eens? Nou, als ik kijk... We hebben het idee van voetballen. En, en, en, en dat, dat wordt steeds vastig. En, en, en dat wordt, komt in een steeds hoger niveau. En dat heeft wel met discipline te maken. Ja? De intrinsieke discipline van spelers uh, voetballen in hun kwaliteit. Uh, dat ze zich opofferen voor, uh, voor het team. En, uh, en die andere was... Gedoseerd. Ja, wij bepalen wel het ritme van de wedstrijd. Dus het tempo, de ene keer in een wat lager tempo... de andere keer in een heel hoog tempo. Dan worden er ook nog wel wat dingen fout gedaan, maar fijn. Je geeft de tegenstander in ieder geval geen tijd op een te komen. En, en dat is ook een kwaliteit. Want daar waar jullie een zware wedstrijd in Europa hebben gehad... zie je dat niet terug in deze wedstrijd? Nee, en dat is een andere kwaliteit, dat we hartstikke fit zijn. En, en dat we dus iedere wedstrijd ook kunnen, kunnen brengen. Zowel in fysiek opzicht als in mentaal opzicht, want... Ja, we hadden ons ook voorgenomen om je thuis meteen maar weer druk te zetten... om ADO niet te laten voetballen, want het middenveld er lopen toch wel aardige spelers rond. En dan worden de spitsen ook slecht bereikt. Maar ja, je moet het wel kunnen opbrengen. En, en dat kan deze ploeg, en dat is, dat is mooi om te zien. Als je nu zes punten voor staat op uh, nummers 2 en 3 en 11 uh, op Ajax... mag je dan spreken uh, in deze fase van de competitie al van een kampioenskandidaat? Nou, hoe vaker je wint, hoe meer wedstrijden je gaat spelen... hoe, uh, hoe, uh, hoe, meer, uh, hoe meer je uh, rekening met, met, met AZ gaat houden. Maar ik zei al, als wij dit niveau weten vast te houden... Dan, dan, dan, dan zou het kunnen zijn dat wij mee gaan doen bij de bovenste drie plaatsen. He, want ja, hoe je het met dat keert. Uh, ik heb ook een gedeelte van de wedstrijd uh, Utrecht-Ajax gezien. Ja, dan, dan, dan blijf ik erbij dat wij op dit moment verder zijn dan Ajax. Maar uh, het heeft niet zoveel zin om, om veel te kijken naar anderen... Je moet naar jezelf blijven kijken en op dit moment eh, vind ik dat wij inderdaad steeds beter en volwassener gaan, gaan lopen voetballen en steeds een hoger basisniveau halen. En, en daarmee leg je de tegenstander jouw wil op en, en, en dat is toch altijd het beste uitgangspunt om, om, de, om, om veel punten te halen. Nou, we even terug naar het schaatsen. De 10 kilometer van Bob de Jong houden we scherp in de gaten. Komen we zo bij terug. Um, Maakt in ieder geval ook duidelijk ook de, de, de tijd van Bergsma... dat het voor TVM bij één titel blijft dit weekend. Iedereen wus bezorgde die, die ploeg, TVM, maar enige Nederlandse titel van dit weekend. Ze won namelijk de 1500 meter, de afstand waarop ze ook regerend olympisch kampioen is. En na zo'n race kom je altijd Bert Maaldering tegen. Dit was het nodig, hè? Ja, zeker, ja. ja. Twee keer derde te zijn geworden voor gisteren was het alweer tijd voor een eerste plek. En was het ook nodig voor de ploeg? Want dit kan wel eens de enige titel zijn voor TVM dit jaar. Nou, we hebben gelukkig nog twee afstanden te gaan voor de mannen en Juriner uh, op de vijf kilometer. Dus. Maar uh, we hadden het als ploeg zijn natuurlijk ook wel even nodig, ja. ja en dan over jezelf, want op uh, je dit tonnoot werd je twee keer derde en één keer eerste. En toch is dat eigenlijk best goed. Het is voor mij doen best wel goed. Ik, bedoel, ik ben er wel een redelijk slow starter en uh, ja, het, uh, het redelijk al allround. Uh, vorig jaar uh, was ik dan eerst op de 3 kilometer en op de 1500, maar vijfde op de 1000. En, ja, wat dat betreft uh, dit jaar beter. En, uh, ja, ik sta er gewoon goed voor. Het gaat allemaal wel goed en het wordt steeds beter. En, uh, ja, ik heb wel vertrouwen in, uh, in de rest van het seizoen. Ja, want het gekke is dat uh, je zou zeggen twee keer derde, een keer eerste, goal, Wust is zo goed, die zou alles moeten winnen. Maar jij zit altijd te handen aan het begin van het seizoen. En de, de laatste keer dat het echt heel goed ging, dat is al best lang geleden, dat jij drie keer eerste werd. Dat was volgens mij in 2005, 2006. Ja, en dan moet je de kanttekening bijzetten dat dat een enke afstand was voor de Spelen, en dat is in december. Dus dan is Wust in vorm. En uh, nee, ja, ik uh, begin van het jaar heb ik altijd een beetje moeite. En uh, nou ja, goed, wat dat betreft... Uh, er is nooit een man overboord en als je dan uh, op elke Aston die rij op het podium sta, dan uh, kan ik gewoon spreken van een uh, geslaagd weekend. En, uh, er zijn heel veel punten die nog uh, voor verbetering vatbaar zijn. En dat is ook wel heel logisch uh, gezien de seizoensopbouw. En, ja, we hebben hier gewoon een, een klein piekje liggen omdat je toch wel gewoon moet kwalificeren. Maar bedoel, de echte pieken liggen bij mij echt uh, bij het WK-round en het WK-afstanden. Dus wat dat betreft gewoon een, een uh, mooi weekend en uh, op naar meer. Want jij doet het wel, want er zijn wel meer mensen die zeggen van nou, het seizoen wil ik even langzamer beginnen dan normaal. Simon Kuipers bijvoorbeeld. Maar ja, die rijdt dan vervolgens uh, uh, heel slecht ook eigenlijk. En dat overkomt jou niet. Nee, precies. Nou ja, goed, daar ben ik in ieder geval blij om. En uh, ja, Gelukkig heb ik nog wel zoveel klassen dat ik het gewoon wel kan doen op de manier zoals ik het wil doen. En... Ja, weet je wat ik zeg, ik ben nog lang niet en uh, de puzzelstukjes die, uh, gaan hopelijk uh, steeds meer een beetje bij elkaar vallen. En daarvoor heb ik ook gewoon de internationale wedstrijden nodig, daarvoor heb ik de, heb ik de World Cups nodig om elke week een stapje beter te worden. en uh, zal ik straks tijdens ja, wat ik zeg, een week, week afstand en staan. Uh, ik, ik lig goed op koers, ik heb een hele goede zomer gedraaid, heel hard getraind, getraind fysiologisch ben ik goed en sterk. En technisch haapt het hier en daar nog een beetje, maar uh, dat mag nu nog. En toch nog één ding, over die race die je tegen Boer reed. Dat was wel een mooie race, want jij uh, moest uit de startblokken om haar uh, ja, van je af te houden. En daarna achter haar te kunnen kruisen, want dat was wel uh, ja, er zat een plan achter. Ja, ik wou gewoon een goede opening rijden en een goede eerste ronde sowieso. heb ik dat uh, dit jaar nog niet laten zien op de 1500 en dat lukte vandaag heel erg goed. Alleen bij die kruising was ik toch een soort van gedesoriënteerd. De dat ik dacht van huh, wat gebeurt er eigenlijk? En uh, nou ja, goed, het was gewoon uh, op zich een goede race. Eindelijk kan voor mij wel beter en sterker, maar... Ja, daarin uh, moet ik er gewoon veel rijden, zodat dat uh, steeds beter gaat. Iedereen wust. mag Bob de Jong straks ook met Maaldering praten, eh, Sebas? Ik denk het wel, ik denk het wel. Hij heeft inmiddels uh, 2,3 seconden voorsprong op het schema van Jorrit Bergsma. En ik moet eerlijk zeggen, dat verbaast me toch wel weer hoor. Want die tijd van Bergsma stond al zo scherp op 13 minuten en 45 honderdste van een seconde. Maar hier komt Bob. Bob de Jong die altijd op het podium stond. Hij is trouwens de laatste ronde ingegaan. Sinds hij in 1995 voor de eerste keer meedeed aan een 1 op de 10 kilometer. Toen was Pien Kulstra twee jaar oud. Om het even aan te geven hoe lang dat geleden is. En nu is hij op weg denk ik, na zijn zesde titel. Of hij moet die dikke twee seconden in de laatste ronde gaan verspelen. Gaat hij niet meer doen. Oh ja, Wouter Roldeuvel, dat is de tegenstander. Gaat nu de laatste ronde in. Maar hier komt Bob de Jong, die alle eer verdient met de fantastische 10 kilometer. Een prachtige tijd. Weer even die schaats naar voren duwt op het moment dat hij over de streep komt. 12 57, 29. Dat is de winnende tijd. Met de gouden medaille dus voor Bob de Jong. En dat is een kampioenschapsrecord. Zo snel werd een nog nooit gereden op uh, het ijs van Ereveen bij een NK-afstanden. Hier komt Wouter Roldeuvel ook aangereden. Maar hij heeft echt in de schaduw gereden van Bob de Jong wordt achtste. En daarmee gaat hij uh, de wereldbekerwedstrijd ook niet rijden op deze 10 kilometer. TVM is afhankelijk geweest dit weekend. Vooral van Irene Wüst. Daarachter ook wel weer van Sven Kramer. Die namelijk ook twee medailles, twee bronzen medailles meeneemt naar huis. De bronzen op de vijf en de bronzen op de 10 kilometer. Maar ze stonden toch op die lange afstand ook in de schaduw van de... De mannen van BAM. Bob de Jong, Nederlands kampioen op de 10 kilometer. Voor de zesde keer dus. Jorrit Bergsma, die vrijdag kampioen werd, wordt nu tweede. Sven Kramer op de derde plaats. Bob de Jong viert zijn feestje en krijgt terecht het applaus in TIAF. No one told me about how, how many people cried But it's too late to say is een hele oude uit de jaren 60. De zombie sees not there. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes. Hier zijn de hoofdpunten: Ewout de Jong. Er zijn berichten over een snel vertrek van de Griekse premier Papandreou. Volgens een vooraanstaand lid van zijn socialistische partij stapt Papandreou op zodra er een akkoord is over een overgangsregering. En dat zou vandaag al kunnen zijn. Papandreou vocht vrijdag nog voor zijn politieke leven in het parlement.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 Bij het centraal orgaan opvang asielzoekers zijn sinds 2004 miljoenen uitgegeven aan externe managers en adviseurs. Onder leiding van voormalig topvrouw Noortin al werd ruim 12 miljoen euro betaald aan mensen die soms jarenlang werden ingehuurd. Verschillende externe ingehuurde directeuren en adviseurs declareerden jaarlijks meer dan drie ton. En de politie in Haarlem heeft vier jongens aangehouden die agenten zouden hebben bedreigd. De politie voelde zich bedreigd door een grote groep agressieve jongeren. Er ontstond commotie toen een jongen van 16 twee agenten in Burger herkende. De politie riep versterking op en gebruikte naar eigen zeggen het nodige geweld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Het is op de meeste plaatsen gewoon grijs. Het is wel droog. En dat grijze weer dat houden we eigenlijk de komende 24 uur wel vast. Althans op de meeste plaatsen, want morgenmiddag zou in het noordoosten van het land de zon even kunnen doorbreken. Maar zover is het nog lang niet. We hebben eerst de nacht met minimumtemperaturen tussen 7 en 10 graden. En hier en daar wordt het wat nevelig. En morgen overdag ligt het kwik dan rond de 12 graden. Maar er waait wel een kille noordoostenwind. Die is meest matig. Ik dacht 3 tot 4. En voor het gevoel maakt hij het misschien wat kouder dan wat de thermometers aangeven. Maar de dagen daarna gaat het met de temperatuur wel weer goed komen. Het wordt 12 tot 14 graden. En dan is er ook veel meer zon en minder wind. En dat maakt het dan voor het gevoel een stuk aangenamer. Neerslag zit er niet in deze week. En de nachten later in de week zo'n 5 of 6 graden. Het is twee minuten over half zes. Het is rust bij de wedstrijd tussen PSV en Herakles. Van Heracles door een doelpunt van van der Linden met 1-0 Leidt. En al de mist een penalty voor de thuisclub. Wij gaan zo verder daar met de tweede helft. Hij krijgt het overzicht natuurlijk van het binnenlandse voetbal. Maar we kijken ook naar de landen om ons heen. Buitenlands voetbal langs de lijn. Het begin in Spanje, daar heeft Real in de wedstrijd tegen Osasuna het uh, doelsaldo flink opgeschroefd. Het werd 7-1 in het voordeel van Madrid. Cristiano Ronaldo maakte er drie. En op de topscorerslijst is de Portugees nu op gelijke hoogte gekomen met Lionel Messi. Beide spelers hebben al dertien keer gescoord. Messi kan vanavond die voorsprong weer nemen... want zijn ploeg Barcelona speelt om acht uur tegen Atletico de Bilbao. In de Engelse Premier League kwamen de topploegen gisteren al in actie... Manchester City, Manchester United, Chelsea en Newcastle United... maakten allemaal geen misstap. Om vijf uur is het duel tussen Fulham en Tottenham Hotspur... wat ook hoog staat en veel wedstrijden te goed heeft begonnen... Tot de hotspur leidt daar. Het is een half uurtje gespeeld. En tot de hotspur leidt bij Voelen met 1-0. In Duitsland ontbrak Klaas-Jan Huntelaar natuurlijk... bij de subtoppen tussen Hannover 96 en Schalke 04. Hij brak afgelopen week zijn neus zijn ploeg. Schalke speelde met 2-2 gelijk. Bayern München blijft sowieso koploper, want het staat al twee punten voor op Borussia Dortmund. En is net begonnen aan het duel met Augsburg. Het is nog steeds 0-0 daar. In de Italiaanse competitie zijn twee duels afgelast door hevig noodweer. Genoa tegen Inter is opnieuw afgelast. Dat duel ging vrijdag ook al niet door in verband met de weersomstandigheden. En ook koploper Juventus komt vanavond niet in actie. De uitwedstrijd tegen Napoli gaat niet door. Het veld van het stadion na. Napels ligt volledig onder water. En doordat Juve niet speelt vanavond... heeft Udinese voorlopig weer even de koppositie overgenomen. De ploeg won met 2-1 van Siena. Laat je Roma's door de 1-0 zegel Parma de nummer 2. En AC Milan staat derde. Milan won, komt langzaam in vorm, won met 4-0 van Catania. Het ging al even over Napoli, dus laten we daar maar eens naartoe gaan. Ja, het is nog altijd 0-1. De tweede helft is net begonnen bij PSV tegen Heracles met Mertens in balbezit. Fred Rutte heeft één wijziging in zijn team aangebracht. Hij heeft Jermaine Lens in de ploeg gebracht voor Wijnaldum. Uh, de man die de strafschop in de eerste helft miste. Waardoor Labiat nu op het middenveld gaat spelen. Lens rechts aan de buitenkant. mettens links aan de buitenkant. Maar Tafs dus centraal voorin. En Toy een kort daarachter. Met die tactiek gaat PSV proberen die achterstand van 1-0 goed te maken. En mogelijk komt ook nog Jan Vennegoor of Hesseling. Die dus deze week definitief terugkeerde bij PSV. Komt hij in de ploeg. Hij heeft wat rek- en strek oefeningen gedaan in de rust. En de verwachting is dat hij straks nog wel in de punt van de aanval eventueel... Matafs komt vervangen of naast Matafs gaat spelen afhankelijk van de score. Voorlopig dus, na één minuut in de tweede helft... leidt Herakles hier nog altijd in eindhoven met 1-0. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil. Dan wil, dan wil, dan, dan, dan staan. Ik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 Ik lijkt misschien wel goed, cool, dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dan dus zat je zien wat ik bedoel. Ik neem je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 ja, ik neem je mee, maar wij gaan naar nou even de Napel in Eindhoven. Waar Ola Toijvonen, de gelijkmaker, scoort. Het is het tweede duel dat Jermaine Lens vindt van Looms. Hij zet de linksachter van Raka's weg. En paast de bal goed naar Ola Toyvonen. En zo scoort de dus, zweet de aanvoerder van PSV uh, ja, zo'n intikkertje vlak bij de eerste paal. Heel knap gedaan. Voor zijn man gekomen. Voor Rinstra. En zo is het dus weer gelijk tussen PSV en Herakles. En eens kijken of PSV zich kan herpakken na een buitengewoon zwakke eerste helft. Maar PSV speelde afgelopen donderdagavond tegen Hapwell ook al niet goed. Vocht toen, knokte toen. Haalde toen uiteindelijk toch nog een 3-3 uh, in een uh, slotfase... Die die zinderde En misschien dat deze tweede helft ook uh, dat oplevert wat het publiek hier graag wil. Namelijk dat de vonken ervan afspatten. Vooralsnog is dat niet het geval. PSV mag gaan ingooien. Gooit de bal richting Maatafs, maar wordt verdedigd door Van der Linden. Die speelt de bal dan naar Breukers. Breukers speelt hem in op Plet. Die verdedigd wordt door Bouma. Maar vooralsnog is Plet Bouma de baas. Houdt hij de bal ook? Hakt hij hem uh, heel arrogant naar Breukers. En die speelt de bal dan in de richting van Overtoom. Maar die komt terecht bij Marcelo. En dat is de centrale verdediger van PSV. Eens kijken of die op zijn beurt een medespeler kan vinden. Dat kan hij niet. bal is over de zijlijn gegaan. Goed, het is dus 1-1 uh, voorlopig na vijf minuten. In de tweede helft tussen PSV en Herakles. De goal. Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen met AZ, ADO, Den Haag. Het werd 3-0 na een 1-0 ruststand door een doelpunt van de Holmen. Maher was de tweede en Altidor was degene die de derde maakte. Er zaten veel scouts op de tribune, vooral om naar Adam Maher te kijken. En dat vond hij best bijzonder. Ja, zeker, je bent er ook net pas bij en uh, je hoort zulke dingen. Maar uh, het is wel fantastisch om te horen. Maar uh, je blijft altijd jezelf blijven en uh, je speelt het echt spel en dan komt het wel goed. Maar hij laat zich dus niet gek maken. En dat geldt voor de hele ploeg van Gert-Jan Verbeek. De druk van het koploperschap was niet aan de AZ af te zien. Nee, maar zo ervaren wij dat zelf ook niet. Uh, het is meer en meer een, een, een, een bevestiging van, van het feit dat, dat we als team voor niemand over onder te doen. En, en, en de jongens die, die hebben er die hebben plezier aan, uh, hebben het naar hun zin. En dat, dat zie je terug op het veld. De trainer van ADO, Maurice Stijn, baalde van de kansloze nederlaag. Maar keek wel met bewondering naar het spel van de tegenstander. Dat is iets van een ploeg te, te genieten die, die met name ook heel volwassen is. En die heel uh, tot op het laatste moment uh, Polsen nog uh, volle, vol overgave duel aan ziet gaan met, met, uh, met Elbas van mij. Ja. En dan, die stralen uit dat ze echt alles willen winnen. En daar kan ik ook van genieten, absoluut. FC Twente, de Graafschap, met 4-0, Rust 1-0, Wiskarov, De Jong, John en Ver 4-0 dus. En voor de derde keer op reis scoorde Leroy Ver als invaller. En eh, nou, dat was iedereen opgevallen en wij hopen ook trader Co. Adriaanse. Als ik de zekerheid heb, als ik hem <laughs> steeds in laat vallen, 20 minuten, en hij maakt er altijd een, dan hou ik hem lekker op de bank. Maar hij speelde echt fantastisch. Uh, maar goed, aan de andere kant heeft Danny Landzaat het op die positie uh, en Chatley op de tien uh, ook goed gedaan. Dus uh, het is een luxe probleem. We hebben vele goede spelers. En uh, het is alleen maar goed voor een trainer. Ja, Adriaan had alleen maar luxe problemen vanmiddag. Het graafschap had geen enkel antwoord op de tactiek van Twente. Moest trainer Andries Wilderink ook toegeven. Dat was ons vandaag gewoon te machtig. Het waren mij gewoon niet, niet, niet aan te pas. Zo eerlijk en vervelend als dat ook is, moet je gewoon naafloop zijn. En de enige echte verrassing van de middag voor Co Adriaan was dan misschien toch de uitslag van titelrivaal, staat hier nog gedrukt Ajax. Ja, het is een uh, uitslag uh, vooraf. Als je die wedstrijd uh, invult, dan denk ik dat je miljonair kan worden. Ja, want als u het nog niet gehoord had, FC Utrecht-Ajax werd 6-4... na een 2-3 ruststand en een wisselend scoreverloop. 0-1 Boelekin, 1-1 Asare, 2-1 Duplan, 2-2 Ooyer, 2-3 Boelekin... 3-3 Bovenberg, 4-3 Asare, 5-3 Moulenka, toen weer 5-4 Eriksen... en 6-4 werd het uiteindelijk door Kali. Utrecht kreeg de steun van Mihai Nezu. De oudspeler liep vorig jaar in dwarslees op tijdens de training van FC Utrecht. Nezu was als eerder gast aanwezig bij de wedstrijd en dat is bijzonder ook voor trainer Jan Wouters. Mihai was gisteren al in het stadion, op onze training hier in het stadion. Uh, ja, die jongens, zeker de jongens die verleden jaar met hem uh, hebben gewerkt, die, die leven enorm met hem mee. Uh, ja, en als hij dan zoals vanmorgen in, in het spelershoom komt. Uh,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 En de spelers van FC Utrecht hoefden verder niet gemotiveerd te worden... want een bezoek van Ajax maakt sowieso al wat los, merkte Rodney Snijder. Ja, kijk, absoluut. Je weet dat als, uh, dat als Ajax komt... ik heb het vorig jaar aan de andere kant meegemaakt... dat, ja, dat het wat losmaakt hier. Uh, ja, na de laatste wedstrijden uh, waarin het niet mee zat... hadden we denk ik wat goed te maken en uh, gelukkig hebben we dat gedaan. En je zou verwachten dat je na zo'n nederlaag voor Ajax... een briesende Frank de Boer aan zou treffen. Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, van binnen ben ik wel kwaad, maar... Meer uh, verbijsterd eigenlijk. De boer baalde vooral van de fouten in de verdediging. Met 11 punten achterstand op AZ lijkt zijn ploeg al uitgespeeld in de titelrace. Nee, uh, nog niet gespeeld. Het is nog een heel lange rit. En je, je gaat elke dag, uh, of elke wedstrijd ga je weer voor 3 punten. En dan moet je op het einde van de rit kijken waar je staat. Maar dat het uh, een heel een helske wij uh, bij wordt, dat is duidelijk. Ja, het is natuurlijk de vraag of er iemand kan uitleggen hoe het zo mis kon gaan bij Ajax. Invallen André Ooyen bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat je die vraag al aan heel veel mensen hebt gevraagd. Maar dat is altijd moeilijk om, uh, om te doen, denk ik. Uh, deze, dit soort wedstrijden loop je wel eens tegenaan. En achteraf uh, ja, krijg je altijd dezelfde vraag. En uh, daar is eigenlijk nooit een antwoord op. Nou ja, de winnende trainer Jan Wouters vindt het natuurlijk niet nodig om naar verklaringen te zoeken. Ja, dit soort wedstrijden moet je niet te veel analyseren en zeker niet doodanalyseren. En dat zei Jan Wouters over Utrecht Ajax. Wij gaan naar heracles uh, PSV. Want uh, de gelijkmaker kwam op het bord. Uh, wordt er nu doorgedrukt, Evert? Nou, O. Everton en O.W. Mertens, Allebei kregen een 100% kans. Vlak na die 1-1 van Toyvonen Was het uh, Everton die goed wegdraaide van Marcelo. En alleen voor Isaacson kwam. Maar de Zweedse keeper van PSV kreeg zijn hand er nog tegenaan. En uh, twee, drie minuten later was het Mertens die slaal onder door de verdediging van Heracles. En alleen voor Pasveer kwam. Maar ook hij met faalde. En zo staat die stand 1-1 na ruim 10 minuten. In de tweede helft nog altijd op het scorebord. En mag Heracles aan de overkant van het veld, aan de overkant van het stadion. Middels wil hij Overtoom een corner gaan nemen. En daaruit scoorde Van der Linden. En dit keer is Van der Linden niet direct in de buurt. Is het plet die er niet goed aankomt. En is het loomst die die bal in de richting van het doel van Isaacs schiet. Maar het is het dan ook wel. Het is een... Uh... Ja, een balletje van drie keer niks. En Isaacson heeft die bal opgeraapt. PSV wil het tempo natuurlijk opschroeven. Maar Heracles met zijn goede positiespel probeert dat natuurlijk te dwars Probeert dat te voorkomen. Probeert het eigen spel weer te vinden. Probeert weer het vertrouwen in de proef te krijgen na dat duel. Wat Loms die nu weer duelleert met Lens. En die dit keer het duel wint. Hoewel Lens nu weer in balbezit is. En Loms hem dit keer de voet dwars zet. Dat Loms probeert zich te herstellen. En heel Heracles probeert zich te herstellen. Van die gelijkmaker van Overtoom. Van, uh, van Toyvonen natuurlijk. Uh, de bal gaat naar de link kan naar Willems. Willems die jongen linksachter dus van PSV. Die wint het duel daar van Breukens en dan gaat die bal gevaarlijk voor het doel. Maar het is Loms die hem wegkomt maar die wordt opgepikt aan de bouw. Maar zo is er wel degelijk dus druk. Is er wel degelijk pressie nu van PSV. Maar gaat de bal over de zijlijn en mag PSV gaan ingooien. En Oosterkloeg de ploeg Eindhoven. Eindelijk wat applaus van de fans hier in het stadion. En dan nog even de wedstrijden van eerder uh, dit weekend. Nak Vitesse 1-0. De goal viel vlak voor rust. Was van Gorter uit een strafschop. Feyenoord en EC weer beslist door een buitenspeltreffer van van der Velden. Maar hij telde wel en Nijmegen won dus met 1-0 in Rotterdam. Roda Heerenveen werd 1-2. Asaidi maakte de eerste voor Heerenveen. Toen was het rust. 0-2 door Judicic en 1-2 door Vukovic. RKC pakte weer een puntje door FC Groningen op 1-1 te houden. Het nam ook de leiding via Duits 1-0. Dat was de ruststand. En andersom maakte er 1-1 van. En Excelsior en VVV de vrijdagavond zien dat ze niet voor niets... de laatste twee plaatsen bezetten. Want het werd en was en bleef 0-0. Gaan we naar de stand. AZ dus de trotse koploper. 12 gespeeld. Slechts 5 verliespunten. 31 punten. Twente volgt op 6 punten. Heeft er 25 uit 12. En op dit moment speelt PSV die derde staan met 22 uit 11 staan, dus 1-1 tegen Heracles. Vitesse bleef ondanks de nederlaag vieren met 21 uit 20. En Ajax staat vijfde met 20 uit. En wij gaan naar Eindhoven, terwijl ik het stel. even. Lens scoort. Het is 2-1 voor PSV. Ik zei in de vorige flits al dat PSV de druk opvoerde op Herakles En met snel flitsend combinatiespel rafelde de almeloze verdediging uit elkaar. En het is Germain Lens, uitgerekend Lens, die al een paar weken lang op de reservebank tanden moet toekijken. Moet toekijken dat Lapiat steeds zijn positie inneemt. Lens is in de tweede helft in de ploeg gekomen in de plaats van Wijnaldum. Lapiat op het middenveld en het is die Germain Lens die PSV nu op. 2-1 voor de Eindhovenader. Ik zei u al, Vitesse ondanks de Nederlaag bleven ze vierde, want de nummer 5 Ajax verloor ook. Ik zag wel Heren Veen langs zij komen. Zij zijn nu 5 en 6 met 20 punten. 12 wedstrijden onderin beginnen de problemen bij nummer 15. Roda, die hebben er 12 uit 12. 16e onder dat stippenlijntje, weet u wel, staat de Graafschap 9 uit 12. VVV staat 17e met 7 uit 12. En Excelsior Sluiterij 6 uit 12. houd je like that? Ja, ga naar Bob de Jong, hè? Ja, uh, die prolongeerde zojuist in Tjalf zijn Nederlandse titel op de 10 kilometer. Hij reed de vierde tijd die ooit in Tjalf op de langste afstand is gereden. En daarna kwam hij dus Bert Madering tegen. Ja, Bob de Jong, die zit vooral, was weer vrij fenomenaal. Vond je ook niet? Nou, dit was er eentje die, die ingeleid kan worden. Zo vlak en uh, nou, gewoon goed agressief weg. En meteen in het begin de voorsprong kunnen pakken. En dan eigenlijk, uh, nou, voor mij zat het binnen 4-10 allemaal. Ja, want dat was een beetje waar je uh, uh, ja, vrijdag boos over maakt. Op de vijf kilometer lukte dat begin niet. Nu wel. Ja, ik heb uh, gisteren mijn uh, techniek even goed in, uh, in de schouw genomen. En vanochtend nog even uh, getuned. Getuned? Uh, ja, gewoon in mijn kop even erbij pakken van hoe, mo hoe moest ook alweer. En gewoon even meer gefocust op die eerste, uh, eerste rondes. En dan, uh, ja, dan zie je dat ik hem nu ook meteen goed oppak. Gewoon agressief kunnen beginnen en dan... Uh, de techniek meteen vanaf het begin af aan erin gooien. Ja, het gekke is, want we net ook gezegd van 16 jaar geleden won jij de titel al. Is dat niet zo dat je na 16 jaar dat dat zo automatisch wordt dat, dat je dat gewoon kunt? Ja, dat blijkt me weer. En, uh, nou ja, goed, 16 jaar terug won ik geloof ik met uh, 14.48 uh, uh, in, in Groningen. Uh, dus ja, de tijden zijn wel degelijk veranderd. Uh, Wie hier uh, 14.48 rijdt, uh, dan rij je achterin in de B-groep mee in de World Cup. Waar je nu rijdt is voorop. En dit is ook de vierde tijd die ooit in t 11 gereden is. Ik bedoel, en zo vroeg in het seizoen. Dat zegt ook veel over jou. Ja, vorig jaar reed ik natuurlijk ook al heel hard. Ik ik twee seconden langzamer dan nu. Of nou, langzamer. Ik langzamer. Minder snel. Ja, ik rijd nu twee seconden sneller. En uh, dit is ook het niveau waar ik, waar ik sta op dit moment. Uh, vorig jaar heb ik hem door kunnen bouwen. En dat uh, moet ik dit jaar gewoon weer kunnen doen. En dan uh, laat ik eigenlijk meteen zien dat mijn vijf kilometer uh, onder mijn niveau was. Je lijkt eigenlijk alleen maar beter te worden. Maar hoe getergd was jij? Want je kunt getergd zijn richting Kramer, maar ook richting je ploeggenoten. Hè? Dat jij nog wel steeds wil laten zien van ja leuk die marathonmannen, uh, Waar je zelf er een van bent. Maar jij bent de beste. Ja, dan liet ik eigenlijk op de vijf kilometer voor mezelf al zien dat ik beter was dan Jorrit. Maar ja, dan moet je het wel uitvoeren. En op zo'n moment moet je het uitvoeren voor die titel. En uh, Jorrit deed dat. En uh, hij laat vandaag zien dat het echt geen uitgieter is. Uh, hij rijdt echt gewoon een, uh, een klasse beter dan vorig jaar. En daar, daar gaan we nog knap lastig mee krijgen het hele, hele seizoen door. Met wie bedoel je jezelf ook? Ja, uh, zeker. Uh, gewoon de wereldtop. En uh, ik denk dat Jorrit de aansluiting uh, nou ja, nu uh, te pakken heeft en nu moet hij hem zien vasthouden. En uh, ja, goed, dat geldt voor iedereen. Ik, uh, ik heb hem geloof ik al 16 jaar, uh, houdt hij weer dat niveau vast. Maar uh, in ieder geval, Jorrit moet dit, uh, dit jaar kijken als hij uh, dit niveau uh, vol kan houden. En, uh, Potentie heeft hij. Als ik zie wat hij van de zomer presteerde en in de marathon laat zien, dan, dan hoort hij er gewoon bij. Hoe lang hoor jij er nog bij? Want uh, er werd net ook gezegd van je bent erg zuinig op jezelf, op je lichaam. Hoe lang kun jij hier nog uh, zo mee schaatsen? Ja, dat uh, zolang ik er plezier in heb. En, uh, ik heb de hele zomer volop uh, plezier gehad. En dan, uh, ja, dan heb je, uh, als de, de wedstrijden eraan komen, dan komen de spanningen er een beetje bij en dan denk je, ja, ja, is dit het nou wel? En dan, uh, dan komt er zo'n toernooi echt dichtbij dan denk je, goh, ik wil toch echt laten zien wat ik, nog weer, wat ik waard ben. En ja, dan komt die 10 uh, die kilometer eraan en denk je, ja, die titel die moet ik gewoon pakken. En dan, uh, ja, die, die adrenaline die, uh, die is gewoon zo lekker. En uh, ja, zolang die er blijft dan, uh, dan ben ik erbij. Dus dan komt het moment dat er gezegd wordt van, 20 jaar geleden won die ook al de 10 kilometer. Nou ja, dan, uh, dan zit je in 2015 en uh, op zich uh, kijk ik daar nu zeker nog niet naar. Maar... Uh, vorig jaar heb ik besloten om in ieder geval door te gaan uh, dit seizoen in. En uh, ja, nu uh, longtortie uh, ook al aan de horizon. Dus ja, uh, wellicht ben ik er dan nog steeds bij en uh, strijd ik absoluut mee voor die medailles. Want dat is wel het doel. Bob de Jong zei dat. En wij gaan weer voetballen. Eindhoven PSV, Herakles PSV, een versnellinkje hoger, Evert. Ik denk dat de wedstrijd beslist is. Want het gerekend Germain Lens heeft PSV op een 3-1 voorsprong gezet. Het applaus is voor Orlando Engelaar. Die in het verleden wel eens is uitgeploten. Maar die wordt nu eraf gehaald. En met nummer 23 komt Funzo Ojo een jonge middenvelder, Engelaar vervangen. In het team van PSV. Dat is nu afstand heeft genomen van Herakles Dat in de tweede helft ook duidelijk beter is gaan voetballen. Met met door de inbreng van Germain Lens. Die dus goed heeft begrepen. Waarom ze coach Rutte Rutten. een aantal wedstrijden aan de kant heeft gehouden. En waardoor ook zijn selectie voor het Nederlands elftal. dus in gevaar is gekomen. Lens heeft laten zien dat hij over de goede mentaliteit beschikt. Hij scoorde dus de 2-1 en hij scoorde ook de 3-1. En bij Herakles wordt Loms eraf gehaald door Peter Bos. Loms met een boos gezicht. Want hij werd helemaal zoek gespeeld door Germain Jermin Lens. Dat gebeurde vorige week ook al met de arme Mark Loms. Een echte Almeloer, een echte Tucker, een echte Herakliet. Toen hij door Berens van AZ helemaal dol werd gespeeld. En daar heeft hij waarschijnlijk toch nog last van. Want hij was de zwakke schakel in de verdediging van Heracles. En hij is vervangen door Tebierik. Goed, Herakles probeert zich nog wel te herpakken. Met Rienstra, die de bal speelt naar Kwanza. Kwanza afgejaagd door Toyvonne Moet dan terug naar Van der Linden. De man van de openingskool. De man die Herakles dus zo verrassend op 0-1 zette. En de Almeloze ploeg nam die voorsprong dus ook mee in de kleedkamer. Maar PSV heeft zich dus goed herpakt. PSV is goed teruggekomen. PSV heeft begrepen dat het, het eigen trouwe publiek... dat altijd voor een vol huis hier zorgt. Voor ruim 30.000 toeschouwers. Dat het dat niet kan afschepen met het slechte voetbal van de eerste helft. En dus heeft de ploeg van Rutte gas gegeven en dat is geresulteerd in een voorsprong van 3-1 die nu op het bord staat. Kunnen wij gevoeglijk aannemen dat ook PSV op zes punten achterstand blijft... van de koploper AZ en dat die drie teams voorlopig gaan uitmaken... richting het kampioenschap. Ja, Dado uit Ethiopië heeft de New York City Marathon gewonnen. Uh, twee uur... Nee, wat staat er? Uh, nou, nah, twee uur, 23 minuten, 15 seconden. Nee, dat kan nooit zijn tijd zijn. Uh, nou, nah, goed, in ieder geval... Uh, hij heeft hem wel gewonnen, de Ethiopiër Dado. En uh, we hebben wel 21 doelpunten gehad al vanmiddag. Ja. 6-4, 4-0, 3-0 en nu 3-1. Er, er kan nog meer bij komen. En komt er nog meer bij, dan hoort u dat waarschijnlijk zo in het Radio 1-journaal. Het uitgebreide Radio 1-journaal wat ongetwijfeld ook over de Griekse overgangsregering zal gaan. En dergelijke. Dat is zo natuurlijk om 6 uur. Daarna Instituut Itserda. En eh, ook daarin, zo nodig, hoort u nog wat flitsen van PSV tegen Heracles. En mocht u denken, ik heb er nog niet genoeg van. Vanavond om tien uur natuurlijk langs de lijn kunt u dat hele sportweekend... al dat voetbal en al het schaatsen en zo nog eens even horen nabeschouwen... om tien uur op deze zender. Wat mij betreft, eh, wat ons betreft, Roland, mag ik wel zeggen... een hele, hele prettige avond. Ja, mooi.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 Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. No high the... Maak kans op een luxe weekend met drie vrienden... op de hoogste mountain van Nederland. Ga naar de DHL Nederland Facebookpagina en like ons. Vanavond zijn voor één keer dieren de hoofdrolspelers in de tv-show. De makers van de ongelofelijke BBC-serie Live... vertellen over de vaak levensgevaarlijke opnames... hun emoties en het miljoenenbudget. En hoe ging het verder met het Franse meisje Tippy?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 Ervaren medewerkers zijn goud waard voor uw bedrijf. Daarom is het maand 50PLUS bij UWV. Kijk voor het cv van Lot en voor andere kandidaten op uwv.nl 50PLUS. Of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV. Werken aan perspectief. Dit is Radio 1.